Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal.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 Een camera in de Nieuwkoopse plassen heeft beelden van de otter vastgelegd. De otter is in Nederland aan een langzame opmars bezig sinds er in 2002... 30 dieren zijn uitgezet in Overijssel en Friesland. In 1988 was de laatste wilde otter in Nederland doodgereden. De afgelopen jaren doken dieren op steeds meer plaatsen op... maar nog niet levend in de drukke Randstad. Uit camerabeelden blijkt dus nu dat het dier terug is. Het weer, de buien trekken weg, wind neemt vannacht iets af. 9 graden is het, heel zacht. Overdag schijnt de zon, en worden 10 tot 13 graden... en de avond neemt de kans op regen toe. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Miranda van Holland. Een hele goede nacht en welkom bij Dit is de Nacht, de editie van 7 januari 2014. En volgens mij mag het nog net, dus ik ga dat gewoon ook doen. Ik wens u vanaf uh, deze plek hier in de radio, 1 studio hier midden in de nacht, een heel fijn 2014 uh, toe. Ik ben in ieder geval blij dat u bent begonnen met radio luisteren, zo in uh, de vroege... Uh, uurtjes, Ik praat vannacht met u over Groningen. Er gaat immers niets boven Groningen. Maar er is veel te doen in Groningen deze week. Protesten, ontslagen, aardbevingen. Hoe gaat het daar eigenlijk in het Hoge Noorden? Uh, daar praat ik met u over vanaf een uur of drie hier in Dit is de Nacht. Maar in dit eerste uur aandacht voor de gemeenteraad. 19 maart gaan we weer naar de stembus. Dus over een dikke twee maanden kiezen we ruim 9000 nieuwe of zittende raadsleden. Als er nog wat te kiezen valt, want uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt... dat er een groot tekort is aan raadsleden, vooral in de kleinere gemeenten. Een groot aantal partijen stopt zelfs bij het gebrek aan kandidaten. 50 jaar lang is de Lier op zijn lijst al vertegenwoordigd... in de raad van de gemeente Zomeren. En af en toe leverde het ook een wethouder. Maar na de verkiezingen in maart stopt de partij ermee. Er zijn geen kandidaat-raadsleden te vinden. Men gaat veel liever met uh, zo'n lief zaterdag naar het voetballen... dan uh, naar, uh, naar uh, de gemeenteraad, om het zo maar even te zeggen. Jan Mans was burgemeester in onder meer Enschede... maar ook waarnemend burgemeester in veel andere plaatsen. Hij is niet onder de indruk van de kwaliteit van de raadsleden. De raadsleden zijn verschrikkelijk bezig met zichzelf en met elkaar. Vergeten dat we er voor mensen moeten zijn. Ja, het is niet, het is niet sexy. Uit onderzoeken van Nieuwsuur onder griffieren in heel Nederland... blijkt dat een flink aantal zich zorgen maakt... over het gebrek aan geschikte raadsleden bij de komende verkiezingen. Er zijn gewoon te weinig mensen die de lokale politiek nog in willen. En de mensen die willen, die zijn niet allemaal even capabel genoeg. We gaan hier vannacht over praten met politicoloog Peter Kastmiller. Hij bracht het onderwerp onder de aandacht bij Nieuwsuur. Het ligt hem nauw aan het hart. En naast mij hier in de studio. En als u in de buurt bent van een radio en u surf naar de webcam... dan kunt u haar zien zitten in de studio. Linda van Hes uh, op haar negentiende als toen nog volgens mij... relatief onervaren raadslid in de gemeenteraad van Kastrikum. Inmiddels helemaal ingevoerd, Linda? Nou, na vier jaar ben ik wel enigszins ingewerkt. Ja, ja, ja, ja, dat, ja. Klopt, dus dan dat klopt. Dat heb je aan te pakken. <laughs> uh, je bent algemeen bestuurslid bij uh, uh, uh, de Vereniging van Raadselen. Uh, Goedenacht, Peter. Goedenacht. Hallo. Fijn, uh, fijn dat u eventjes uh, aan, de, aan de telefoon wil komen. Um, maar ik wil niet alleen Peter en Linda horen, ik wil graag ook. U als luisteraar betrekken bij dit gesprek. Wat zijn uw ervaringen op dit gebied? Misschien zit u wel in de lokale politiek. Um, of heeft u wel eens ambities gehad? Of houdt u zich liever verre van lokale politiek... omdat u denkt, ja, dat is zo'n wespennest? Of bent u bang dat het te veel van uw tijd opslokt? Bent u wel eens raadslid geweest? Of heeft u zich wel verkiesbaar gesteld? Praat mee vannacht. 0800 -119. Mailen kan ook, nacht@eo.nl En op Twitter praat u vannacht mee via hashtag ditistenacht of DIDN i d 0800-1121 is het gratis Radio 1 telefoonnummer. Ik praat vannacht over eh, lokale politiek, over het gebrek aan raadsleden. Hoe dit op te lossen en waar komt het door? Of denkt u, hé, hey, ik bel nu eventjes en ik stel mezelf meteen even verkiesbaar? Nou, misschien kunnen we onderhandelen. 0800 1121. Gaan we eerst luisteren naar wat muziek? Dit is Johnny Guitar Watson en Real Mother voor je.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 You're a real mother voor je, Johnny Guitar Watson. We praten vannacht over lokale politiek. Dit na aanleiding van het nieuws dat er een tekort is aan uh, raadsleden. Ik begin even bij u aan de telefoon. Uh, Peter Kasmiller, u bent politicoloog. Ik uh, las dat u al meer dan 25 jaar het functioneren van Nederlands openbaar uh, bestuur bestudeert. Ja, dat klopt. Is dat, is dat na 25 jaar nog steeds interessant? Ja, dat is uh, zeker interessant, omdat uh, op lokaal bestuur, je maakt zelf een variatie en zoveel verschillen mee. En er uh, gaan altijd, altijd dingen anders dan je denkt. Je ja? denkt dat je ze nu dan begrijpt hoe het werkt en dan gaat het toch weer anders. Kunt u daar een voorbeeld van geven, van een, van een verrassende wending? Uh, nou, ik werd uh, toevallig gisteravond nog gebeld uh, uh, over een situatie bij uh, provincies. Uh, op een creatieve manier besluiten om schulden van gemeenten over te nemen. Ik had er nog niet aan gedacht, en uh, dat uh, lijkt opeens te gebeuren... dat provincies uh, land opkopen van, van, van gemeenten, want uh, het land is ongedabel. En dan denk je, had oh ja, ik niet eerder aan gedacht... dat provincies op die manier gemeenten willen bijspringen. En, en dat kan dus gewoon? Dat kan, ja. Veel kan gewoon. Omdat uh, uh, gemeenten en provincies kunnen heel veel dingen zelf beslissen. Dat is uh, lokale autonomie en dat vinden we belangrijk in het land. Hmm, ik begrijp dat uw gemeente ook adviseert... hoe ze beter kunnen functioneren en efficiënter te werk kunnen gaan. Um, ho hoe moet ik me dan uw advieswerk uh, voorstellen? Is er een gemeente die, die u belt? Gewoon meneer Kastmeller, we hebben een, een probleem. Kunt u uh, ons helpen met... Uh, nou ja, of kunt u een advies geven? Of, of, of hoe werkt dat? Is er een instantie die u dan inschakelt? Nee, het, het is, uh, ik word inderdaad gebeld door de gemeente. Het is... Uh... Ja, commercieel advies. Het is uh, gewoon van een uh, gemeente hebben een probleem. ze hebben de externe ondersteuning nodig. dat niet alle gemeenten, zeker niet kleine gemeenten, hebben voldoende specifieke expertise in huis. En dan, uh, nou ja, dan uh, kan je tegen betaling je dienst aanbieden. Mm, heel goed. Nou ja, dan ga ik meteen, en ik ga er overigens niet voor betalen, wil ik dan wel even zeggen. <lacht> nee, <dat's laughs> maar ik, ik wil wel graag meteen gebruik maken van uw diensten. Wat gaat er mis met de lokale politiek? Waar, waar blijven die nieuwe raadsleden? Nou ja, het probleem is, ik heb ik heb het inderdaad het item zelf uh, aangedragen en ik heb het ook gezien. Het is het, het, ook niet zo, u uh, sprak in de inleiding over een groot aantal raadsleden die ze vinden, die ze niet kunnen vinden. Dat valt ook wel weer mee. Er zijn een aantal gemeenten waar verschillende partijen moeilijk raadsleden kunnen vinden. Maar er zijn ook heel veel gemeenten en heel veel partijen waar ze gewoon wel raadsleden kunnen vinden. Alleen de spoeling wordt steeds dunner. Dat betekent dat je steeds minder te kiezen hebt. En dat uh, uh, wat sommige uh, gevallen gaat, het gaat om mensen waar je denkt van ja, zijn die wel in staat om dit werk te doen en de verantwoordelijkheid op te nemen die van hen verwacht wordt. Mm -hmm. en, en en is dit probleem in heel Nederland? Of alleen de... uh, Het is. Uh, uh, ...ongetwijfeld in heel Nederland. En, maar het speelt vooral bij de kleinere gemeenten. Kijk, het is, uh, in grote gemeenten heb je relatief minder raadsleden nodig. Hm. Uh, en uh, daar zijn de, zijn de afdelingen van politieke partijen groter. Dus er zijn gewoon meer mensen. En daar is het weinig wel mensen te vinden. Maar vooral in kleine gemeenten. Er zijn gewoon gemeenten waar politieke partijen... Uh, 10, 8 uh, actieve leden hebben, die moeten daaruit twee of drie mensen weten te vinden, vier misschien, ja. die bereid zijn in de raad te zitten. Nou, dat is een beetje lastig. Ja, en, en, en het, bedoel, bereid zijn is één ding, maar je moet ook gewoon wel iets kunnen. Ja, maar het is, uh, we stellen geen eisen aan raadsleden. Dus wat je moet kunnen is niet helder. Het enige wat je moet kunnen is uh, verkozen worden, genoeg stemmen krijgen. Dat is, is belangrijk. Dat, dat is eigenlijk raar. Ja, dat vinden we nou het mooie van de democratie, dat iedereen gekozen mag worden. Hmm, ja, maar als u dat zo zegt, dan ben ik daar toch een klein beetje buikpijn van ook, hoor. Nou ja, ja en nee, kijk, ik bedoel, uh, uh, wij vinden het wij vinden het belangrijk dat iedereen uh, het recht heeft om uh, gekozen te worden en uiteindelijk is het kiezen daarover oordeeld. Huh. En dat, uh, ja, dat, dat, dat ik bedoel, aan dat recht zou ik toch niet willen tornen. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar het is dus. Maar is het nu echt zo dat, dat ik bijvoorbeeld morgen kan bedenken, hé, hey, hartstikke leuk. Verkiezingen 19 maart. U bent ik stop maar... nu een beetje te laat, want u had al, denk ik, uh, de lijst moeten inleveren. Ja? Dus, u had gewoon moeten laten. dus u bent net een beetje te laat. Maar verder kan dat. En in, uh, in sommige gemeenten zie je dat dat ook gebeurt. Dat uh, mensen uh, besluiten om de sportvereniging, in het café, zeggen van... weet je wat, laten we eens meedoen met de verkiezingen. En dan kan je ook gekozen worden, ja. Zeker als je uh, vrij actief bent in een sportvereniging of dat, uh, dat het een uh, groot café is. Dan kan maar, dat best... maar dan bijna zou je uh, in een jolige bui met een stel vrienden in de kroeg kunnen zeggen... hé, hey, weet je wat wij gaan doen? We gaan ons verkiesbaar stellen. Dan wordt er wordt geknikt in de studio, Peter. Linda, die, die, herken je dit, Linda? Nou, ik herken het niet zo uit de kroeg, hoor. Nee, nee dat niet. het is wel iets als uit de kroeg, maar <laughs> uh, uh, het gebeurt wel, ja. In de algemene zin kan het wel zo gebeuren dat mensen, dat er een protestvereniging uh, is, mensen in ja. verlaten politiek actief worden. Ja. En die krijgen gewoon genoeg stemmen voor 1, 2, 3 zetels. Dat ja. gebeurt. Maar raadsleden worden ondersteund door een, door een rivier en een rekenkamer, heb ik begrepen. Ja, onder meer. Maar da daar zit dan dus een heleboel kennis en ervaring, neem ik aan. Ja, dat wil zeggen, het zijn professionals, mensen die ervoor geleerd hebben, die gewoon solliciteren naar die baan... Ja. Uh, en eh, op basis van van specifieke deskundigheid, maar eh, een, een probleem daarbij is weer dat dat zeker ook weer in kleine gemeenten. Uh, uh, de GIF vaak bestaat uit 1, 2, 3 mensen... die heel veel verschillende dingen moeten doen. Ja. Uh, zowel vergaderingen organiseren, ondersteunen, verslachten van doen... en ook nog eens inhoudelijk het om te ondersteunen. Ja. En vaak is dat ook iets te veel gevraagd van gif Ja, ja. We hebben meteen een, een reactie aan de telefoon. Uh, overigens zit u thuis te luisteren en denkt u... ook oh, lokale politiek, daar heb ik ook ervaring in. Ik heb bestuurlijke ervaring. Ik kan hierover meepraten. Uh, bel ons, 0800-1121. En als u denkt, ja... Uh, Nee, nee, nee, echt niet. Lokale politiek is een wespennest. Praat ook mee. 0800-1121. Het is een gratis telefoonnummer en praat met ons mee. Dit uur over lokale politiek in Dit is de Nacht. Annelijn Marco? Goeienacht. Hallo, een hele goede nacht. Uh, jij belde? Ja, ik belde uh, met een vraag aan een politicoloog. Mijn naam is, zijn naam is me even ontschoten. Peter um, Kastmiller. Sorry? Peter Kastmiller. Peter kan merken. Kijk, Peter, uh, de volgende vraag. Uh, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zie ik juist heel veel uh, uh, landelijke politici op televisie en uh, in, de, in, de, in de steden voorbij komen, maar de, plaatseli de, de, de, de, de plaatselijke politici, die zie ik gewoon helemaal niet. Ja. En dan lijkt het me ook niet zo heel gek dat het niet zo'n heel geweldig imago heeft, in die zin. Ja, ja, dat klopt. Het klopt in ieder geval dat je, dat je vooral landelijke uh, politici ziet. Uh, dat is dus denk ik niet de schuld van de politiek zelf, ook niet de de schuld van uh, de schuld van lokale politici. Maar het is in ieder geval een beetje een probleem dat uh, nationale media, die je allemaal ziet op tv en op de radio... Uh, mm -hmm. ...toch altijd de neiging hebben om er een, een nationale interpretatie aan te geven... ...en lokale verkiezingen te zien als een, een, een ja, opiniepeiling voor het belang van de nationale politiek. Dus het, is, uh, het probleem ligt meer bij de, bij de beeldvorming zoals het in de media wordt gedaan... ...dan dat het aan de lokale politie zelf ligt. <laughs> het helpt niet om, het, om de bekendheid en om het imago van de lokale politiek te vergroten. Dat ben ik met je eens. Ja, ja precies. En, ja, dat is dan toch wel waar je dan tegenaan loopt. En in hoeverre kan de een, kan een landelijke politiek daar dan invloed op uitoefenen... Ja, nou, goed, de landelijke politiek heeft geen keuze om erin mee te gaan. Die worden benaderd door de, door de media er iets van te vinden. Uh, die die komen op, kunnen op tv komen, komen, op radio komen. En die worden er ook op beoordeeld. Uh, er zijn gemeenteraadsverkiezingen geweest waarbij uh, de uitslag bij sommige partijen zo slecht was... dat ze op landelijk niveau daar consequenties aan getrokken hebben. Bijvoorbeeld uh, terugtreden uit de regering of de partijleider vervangen. Ja, dat is waar. Hè? Ja, ja. Ja, ja, ja, goed. Ik ja, ben wel aardig politiek geïnteresseerd. Alleen lokaal totaal niet. Ik zou niet weten wie er hier in de uh, burgemeester-wethouder zit. Ik heb geen idee. Eh. Hmm. Uh. Maar het valt me om, ja, wel op dat ik, ze, dat ik tot nu toe nog daar niets van gezien heb. Ik wist ook helemaal niet dat het een maat was, overigens. Ja, nou, dat gaat dus al mis. Uh, ik zie hier in de ja. studio, dat kun jij natuurlijk niet zien, Marco... maar op het moment dat jij zei, ik ben politiek geïnteresseerd, alleen lokaal niet... zag ik meteen Linda echt, echt bijna een lipje trekken van, ja. wat jammer nou. Ja, precies. Ja. Nou, dat is ook echt wat ik dacht. Wat jammer nou. Want je bent wel geïnteresseerd, hoor ik hieruit. En, uh, ja, absoluut. Ja. En, en, en hoe komt dat nou dat je die lokale politici niet ziet? Waar zijn die? Ik heb geen ja. idee. Ja, waar Waarom... woon je, Marco? Ja, ja, ik woon in de beeld. Een klein, relatief kleine gemeente, maar wel een van de duurste gemeenten ja, om het zo maar ja. even neer te zetten. Maar als student is het goed te moet ik zeggen. Oh, dat is, uh, dat is fijn. Ja, hoor. Ja. Ja, bent wel ja, maar op de Ik te Ik zie ze uh, niet en er worden beslissingen genomen waar ik uh, in het geheel uh, achter sta. Er worden bepaalde uh, dingen aangelegd en zo. Allemaal prima. Maar ik moet zeggen, nu er heel veel, ik zit dan in de, in de pedagogische sector, dat er, dat er heel veel naar de, binnen de jeugdtransitie en dergelijke, nu naar de gemeente gaat, denk ik van ja, maar nou ben ik toch wel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja. Dat kan me heel goed voorstellen. Uh, Peter, heb je een advies voor, uh, voor Marco? Waar die, uh... ja, kijk, ik bedoel, het klopt inderdaad dat je, dat je uh, er kan leven in de gemeente zonder er uh, weinig van te merken. Dat komt omdat uh, ja, 90% van de taken van de, van de gemeente... dat is regulier beleid waar je weinig van merkt. Zorgen dat de straten uh, netjes zijn, er geen teveel te kuilen in zitten... dat het huis wel wordt opgehaald. Nou, dat vind je zo vanzelfsprekend, dat, dat merk je niet eens... Maar als je echt geïnteresseerd en zeker hij noemt, uh, de zaken als de jeugdzorg en zo. Ja, gemeenten zijn wel heel benaderbaar. Alles staat op de website. Raadsleden kan je gewoon bellen. Uh, je kan naar de gemeenteraadsvergadering gaan. Je kan lid worden van een afdeling van een lokale politieke partij. Waar ze je graag zullen onthalen. Want misschien Absoluut. ben je ook drie jaar wel een kandidaat voor een gemeenteraadslid. Ja. Dus het is wel heel benaderbaar. Dus het kost, kost ook niet zoveel moeite om je uh, wat kennis op te doen over een gemeente. Marco, dus je kan Nee. Ja, dat is wel een kans dan inderdaad. Ja, zo had ik het nog niet bekeken. Maar dit, dat het ook zo makkelijk was, wist ik ook niet. Nee, maar goed, het, het geïnteresseerd ook totaal nog niet. Maar ik moet zeggen dat dit mij wel warm maakt, dit soort geluiden. Dat, uh, ja. Nou, ik, ja, ik moet ook wel toegeven dat het voor. Um voor mensen een ver van hun bedshow nog wel eens is, hoor, de lokale politiek. Precies, als ik zo precies, kijk in mijn omgeving, precies. ik ben zelf 23, en als ik naar mijn ja. leeftijdsgenoten kijk, nou, het is dan dat ik in de politiek zit en dat ze de, de, de, dan wel geïnteresseerd zijn: van hoe gaat dat nou? Maar ja. het is uh, voor, voor, ja, ik kan, ik kan me het wel, wel uh, voorstellen dat je zoiets zegt: van hé, hoe zit dat nou en hoe werkt dat nou? Ja, ja. Ja, ja, en, en hoe, hoe toegankelijk is het? Want de indruk wordt gewekt. Of tenminste, de indruk heb ik in ieder geval. En Marco blijkbaar ook. Dat het een heel uh, ontoegankelijk uh, bolwerk is. Een beetje een, ik heb zelf een beetje het beeld dat het een soort old boys uh, network is, uh, ja. Marco. Waar je niet tussen komt of misschien niet eens tussen wil komen. Maar ik hoor ja. nu van Peter dat het heel makkelijk instappen ja. is. Ja, ja als, als ik ook uh, uh, gisteren ook weer een mailtje krijg van... van uh, uh, uh, ...jongeren van 6 VWO, van ja, ik wil een interview... ...want hoe zit dat nou in die lokale politiek? Nou, wees welkom en uh, ja. rondleiding door het gemeentehuis, noem het maar. Dus ja, het is ook wel heel... Uh, um, ...ik sta er helemaal open voor. Ja. en ik, ja, rekening, uh, je naar, ik een keer ik in het gemeentehuis... ...kom eens gewoon mijn rijbewijs aan. Ja, precies. Ja. En precies. En precies. Ja, VLG, dat ja. ook nog een keer, ja. ja. Marco, mag ik jou ja. hartelijk danken? Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt uh, en, uh, voor deze antwoorden. Ik zie uit naar jouw stappen in de lokale politiek. <laughs> ja, Goeienacht, hè. Tot die dag. Hoi. Anderlein, ook Adrie? Ja, uh, jammer, moet je erop zeggen. Het is uh, of het clubje nou groot is of klein. Het is afhankelijk van, van de stemming die in de raad zou gebeuren. En politiek is een beetje afweging van belangen. En het is net wat, wat er speelt in de gemeente. Ja. Zeg maar een streekplan, een bestemmingsplan. En er zijn drie bestuurslagen, Rijk, uh, Rijk, uh, provincie en gemeente. Het is maar net hoe je het brengt. En het is net wat de belangen die er zijn. Voor hetzelfde geld komt de uh, Toornhoi-meisje-gebied in. Nou, dan wordt het lachen. En dan kun je nog lang lachen. Heb je zelf politieke er ervaring, Adrie? Nou, ik, nou, ik was voor, uh, vorige week bij een plaatselijke politieke partij. En die. ...uit een platform uh, gemaakt... ...waar je dan je, je onderwerpen in kon brengen. Zo legden ze het uit. Ja. Maar dat kan altijd. En je kan politiek kan je ook doen zonder... Uh, ...zonder... Uh, uh, ...eigenlijk deel te nemen... aan een politieke partij. En je kan ook eens even de minister schrijven. Dat, dat, dat hebben wij net gedaan... ...met een ploeg. Oh ja, waarom? Want, uh, nou, vanuit de gemeente... Uh, uh, ...zeg maar... ...of van de gemeente... ...plaatselijk was er een belang van... Uh, van uh, plaatselijke woningcoöperaties... die werden even zonder slag of stoot overgenomen door Eimeren. de denkt Eimeren. Mm -hmm. Maar als in de, zeg maar, in de Eerste Kamer over een woonakkoord uh, gestemd moet worden... Nou, dan moeten de plaatselijke bewegingen ook even stemmen of ze iets willen... met een met grote club van buitenaf. Mm -hmm. nou, en, dan begint het weer te werken. Als er nood aan een man is, dan, uh, dan begint de politiek weer te werken. Ja, dus het is, uiteindelijk uh, lost het zichzelf daarmee elke keer op? Dan lost hij zichzelf op. Nou, dat wordt lachen hoor. Ja, <laughs> veel lachen. Adrie, dank je wel hè. Ja, oké. Okay. Goeie en uh, dag. Uh, we praten vannacht over lokale politiek. Dat doe ik aan de telefoon met Peter Kastmiller. Hij is uh, politicoloog en hier naast mij in de studio zit uh, Linda, uh, Linda van Hes, uh, politicus, lokaal politicus ja. uh, en raadslid. Um, meneer Kastmiller. Ja. Een hogere vergoeding uitkeren aan raadsleden. Is dat een manier om mensen te blijven stimuleren uh, om de lokale politiek in te gaan? Nou, dat is, uh, die vraag wordt al heel lang gesteld. Dat is een hele lastige vraag om te beantwoorden. Want uh, het gaat zeker niet alleen om de vergoeding. Kijk, wat we belangrijk vinden in de lokale democratie... is dat de gemeenteraadsleden mensen zijn die met hun benen midden in de lokale gemeenschap staan en uh, uh, geen beroepspoliticus zijn. Dat vinden we belangrijk in, in, in, in, in de lokale politiek. Uh, omdat het juist gaat om dagelijkse dingen en zaken voor gewone mensen. En daar wil je niet een, een klasse van beroepspolitie voor. Nou, als je uh, hogere vergoeding gaat betalen, dan krijg je misschien juist mensen die het inderdaad voor het geld gaan doen en niet meer voor, voor de lokale gemeenschap. Daarom zijn we daar heel voorzichtig in in Nederland om hogere vergoeding te betalen. Maar tegelijkertijd is het zo dat uh, het kost ondertussen zoveel tijd dat je dat nauwelijks dus nog in combinatie met een, een, een baan of een studie of wat dan ook, of zorg voor, ja, voor, voor, voor mensen in je omgeving kan, kan combineren. En dat je dat geld wel nodig hebt om tijd te kopen voor het, voor het raadslidmaatschap. Ja. Dat is een hele lastige afweging of je dus uh, uh, meer geld gaat betalen en misschien dan mensen gaat krijgen die het meer voor het geld gaan doen. En de tijd die je eraan besteedt. Linda, uh, mag ik zo onbeleefd zijn om te vragen hoeveel tijd jij hier elke week in kwijt bent? Ja, nou, uh, gemiddeld. Gemiddeld is dat toch wel uh, 15 tot 20 uur in de week. Oké, okay, en um, wil je me ook vertellen wat voor vergoeding daar tegenover staat? Ja, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik ben sinds kort fractievoorzitter. Dus ik heb een paar, ja, uh, iets meer gekregen. Maar pak een beetje rond de 600 euro. Rond de uh, 600 euro voor 20 uur per week. Dat is geen vetpot, toch? Ik uh, kan mijn huur niet van betalen. Nee, nee, nee. nee. nee. Want, uh, heb je een baan ernaast of hoe werkt het voor jou? Ja. Ja, ik uh, werk er gewoon naast. En wat voor werk doe je? Ik uh, ben accountmanager. Accountmanager? Voor een uh, ja, maandag detachering. Dus ik detacher mensen bij de overheid. Grappig. Ja. ja? ja. Nou, die ervaring Het kan weer van pas komen. Oh, dat is hartstikke leuk. Dat is complementair aan elkaar. Wat ik hoor in de regio bij mijn opdrachtgevers, dat zijn toch ook gemeenten, kan ik meenemen naar Castricum. Uh, ja. En uh, vanuit Castricum kan ik weer dingen meenemen naar, heel de, slim. naar de gemeente. Ja, ja, dat is hartstikke leuk. Dat is natuurlijk ook wel heel handig. Uh, praat u als luisteraar vannacht vooral mee. We hebben het over lokale politieke tekort aan raadsleden. Uh, zou u zich uh, beschikbaar willen stellen? Wist u dat dat eigenlijk relatief eenvoudig is? Heeft u interesse in lokale politiek? Praat vannacht mee. Dat kan via het gratis Radio 1-telefoonnummer 0800-1121. Mailen kan ook nacht.eo.nl. En op Twitter praat u mee via hashtag... Dit is de nacht. Maar 0801121 is verreweg het meest uh, gemakkelijk om direct mee te praten. Uh, uh, heeft u vragen aan Linda? Uh, of misschien onze politicoloog uh, Peter Kastminder? 0800 121, uh, Luisteren wij eventjes naar wat muziek van um, Scarlett May. Dit is Direction South. There, get up and suit yourself. It's gonna be a great. Smells like honey, and it smells like fume Old Suzuki, favorite tune. The road is dusty, direction south. I'm headed to the country. favorite tune. The road is dusty direction. So I'm on my way to the country. Do, do, do, do, do.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 nachtelijk vrolijk geluid van Scarlett May Direction en South. U luistert naar Dit is de Nacht. En we hebben het over lokale uh, politiek. U kunt erover meepraten. 0800-1121 uh, uh, is het telefoonnummer waarop u uh, vannacht meepraat... over de lokale politiek en het tekort aan raadsleden. Uh, meneer Kastmidder, Ja? Um, als steeds minder mensen zich kandidaat stellen... minder mensen geïnteresseerd zijn in, in, in raadslid zijn... Um, dan levert dat hoe dan ook een probleem op? De kwaliteit gaat dan achteruit. Mm -hmm. hoe, hoe, is er een oplossing voor? Ja, nou, kijk, het lastige hierin is, van wat vind je de kwaliteit van raadsleden en wat gaat er dan achteruit? Uh, kijk, als er minder mensen zijn, dan in ieder geval minder te kiezen. Dat klopt. Dan kan je minder uh, uh, sturen. Dus in het algemeen klopt dat. Maar wij weten niet. We kunnen niet bepalen wat de kwaliteit is van raadsleden. Zoals we al eerder zeiden, verdacht uh, mensen hebben. Iedereen heeft het recht om gekozen te worden. En is de kiezer die daarover oordeelt. Maar als de kwaliteit achteruit gaat... en als je er, als er minder mensen krijgt, dan wordt het lastiger. En tegelijkertijd zien we dat uh, gemeenten... voor steeds meer dingen verantwoordelijk worden. Ja. Dus in die zin is er wel een probleem, ja. Ja, want uh, uh, voor de duidelijkheid... Uh, dat was volgens mij ook een onderdeel van het, uh, het interview in, in Nieuwsuur... dat... Um... Het, het Rijk decentraliseert. Er komt steeds meer verantwoordelijkheid. En, en ook budgetten bij de gemeentes liggen. Jeugdzorg, delen van de AWBZ en de participatiewet. Uh, 16 miljard, begreep ik. Extra geld gaat naar gemeentes om, uh, voor, voor deze posten. Dus de verantwoordelijkheid voor uh, raadsleden wordt, wordt groter. Dus je moet gewoon... Nou ja, ik zou het wel een fijn idee vinden... dat er mensen met ervaring en kennis en, en motivatie... iets te zeggen hebben over die budgetten. Nee, maar laten we. Uh, kijk, ik bedoel. Uh, er zijn toch zat mensen met, met ervaring, met kennis en met motivatie. Uh, zo, raadsleden hoeven het niet alleen te doen. Ze worden ondersteund door een griffie. Maar er ook, gaat gewoon ook heel veel van, uh, van het beleid uh, gemaakt worden. door collega's van BMW en ambtenaren. Dat zijn ook, vooral die ambtenaren zijn ook professionals. Dus het gaat niet in één keer fout, laten we het zo zeggen. Uh, maar uh, dat raadsleden steeds meer moeite zullen krijgen om het te overzien. En dat het allemaal steeds groter wordt. En dat het netjes in te sturen, de goede beslissingen te nemen en te controleren. Dat dat staat buiten kijfje. Linda, um, waarom ben je politiek actief geworden? Ja, ja. Ik, op ik, op 19-jarige leeftijd moet ik even zeggen. Dat is uitzonderlijk ik, jonger, Peter. Nou, het is, het is heel jong, maar het is ook weer niet ongebruikelijk. Er, zijn, er kunnen zelfs mensen op, de, op een kieslijst staan die op dit moment nog niet 18 zijn. En dat, zoals ja. dat komt voor. Dat kan ook? Ja. Nou, ja. er ja. gaat echt ja. een wereld voor me open vannacht. Dat is heel goed. Maar Linda, 19, ik was met andere zaken bezig dan, dan lokale politiek. <lacht> Laat ik heel eerlijk zijn dan. Ja. Um, en volgens mij ben ik niet de enige. Ben jij eerder de uitzondering? Waarom, waarom ben je dit gaan doen? Wat trok je aan? Nou, ik ben um, uh, toen de tijd benaderd door, uh, door een lokale politieke partij. Uh, ik had een, een snuffelstage gelopen bij de gemeente. En ik vond het toch wel heel erg leuk. Ik uh, roep ook al vanaf kleins af aan dat ik burgemeester wil worden. Dus ja, toen, toen, dat, uh, uh, uh, toen ik die kans kreeg, ja, dan ben je toch wel geïnteresseerd. Toen heb ik een tijdje in de, bij de jongerenafdeling gezeten. En dan merk je dat uh, je met onderwerpen bezig bent. En dat er af en toe wel eens wat rijk wordt in je eigen dorp, in je eigen gemeente. En dat zie je en dat, dat maakt je enthousiast. En um, ik zie het ook nu gebeuren hier in ja, de studio voor mijn ogen. Ja, ja. en uh, nou, inmiddels ging ik ook de opleiding bestuurskunde doen, en uh, de gemeenteraadsverkiezingen kwamen eraan. En ik dacht van, nou hè, ik, ik ga me ook verkiesbaar stellen. En um, uh, met het idee van, nou hè, dan word ik uh, uh, ja, carousel, lid. niet gelijk raadslid, maar dan kan ik via warm draaien en dan zo de, zou de ja. raad in. Um, zo ging het uh, bijna. Want een dag na de verkiezingen uh, werden de voorkeurstemmen bekend. En toen uh, ben ik van plek nummer 6 naar nummer 3 geschoven. Oh. En toen zat ik erbij. Toen zat je erin. Ja, een hele eer. En kun je op dat moment nog zeggen: jongens, jongens, jongens, dit gaat allemaal een beetje snel? Of dacht jij meteen, heet te gek, ik ga dat doen. Nou, weet je, als, als, als zoveel mensen op je hebben gestemd... Ja. Ja dat, is, dat is, ja, dat vind ik een hele eer. En dan ga je ook niet zeggen, nou, bedankt voor jullie stem... maar ik ga het niet doen. Nee, dat kan nee. niet. Nee, dus dan, dan ga je er ook de volle 100 voor. En ondanks dat je 19 jaar bent en inderdaad zo'n raadzaal inkomt en nou, met je eerste speech, nou dat is toch wel even. Zo, dat lijkt me echt heel spannend. Ja, dat ja. was, ja dat was het ook. Dat ja. was het ook. En de tweede ook. En de derde ook. <laughs> <laughs> maar vervolgens gaat dat steeds beter en uh, uh, ja, dat en en wordt het ook steeds leuker. Ja, ja. Nou, dat is goed om te horen. Er gaat, echt, er gaat een wereld voor mij open, persoonlijk, hoor, vannacht. En ik denk, ik denk <laughs> niet alleen voor mij. Um, wilt u meepraten vannacht hier in Dit is Nacht over lokale politiek? U kunt bellen naar het gratis Radio 1-nummer, dat is 0800-1121. En Timo? Ja, dag Miranda. Hallo, je hebt een, een, een, een, een vraag. Ik denk dat het een goede ja. vraag is voor, voor Linda. Stel hem maar. Nee, ik, ik wou hem eigenlijk ten principale weten. Dus ik, ik, ik, ik neig toch naar de theoreticus. Oké, okay, prima. Heeft. Dan gaan we schuiven. Uh, Peter, let op, er komt een vraag voor je. Ja, ja. Uh, ja. Zeg het maar, Timo. Ja, ik vroeg me af of het onvermijdelijk is om als raadslid, dus gemeentelijk volksvertegenwoordiger, om, uh, of het onvermijdelijk is dat je de argumentatie of argumenten geheim moet houden. Dat dus, dus je daar niet de van kan doen of mee kan laten wegen in je uitingen. Of dat de argumenten zijn in de besluitvorming van de gemeente uh, waar je geen weet van mag of kan hebben, zeg maar het, het gemeentelijke equivalent van staatsgeheimen. Of je, zeg maar, of je zeg maar je publieke persoon moet gaan splitsen van je uh, particuliere persoon, dat je dat eigenlijk niet anders kan. Ja, nou, ja, het is, het is een ingewikkelde vraag. Ik moet er even over denken. Want, uh, laten we op, op lokaal niveau zijn er niet veel staatsgeheimen. Laten we dat nee. uh, zeggen. Kijk, er zijn uh, zo nu en dan wat, wat, wat geheime zaken. als het gaat om dat de gemeente een economisch belang ergens in heeft. Ze willen grond aankopen. Nou, dat is verstandig dat je niet van tevoren vertelt. hoeveel je ervoor voor wil betalen. Maar het hele uh, principiële uh, uh, probleem. wat je, je voorgeschoten dat komt eigenlijk bij gemeenten zelden voor. Maar, eh. Uh, en meestal gebeurt alles in de openbaarheid. Kijk, het zijn, het zijn vrij dagelijkse zaken waar je als raadslid over moet beschikken. Eh, over moet beslissen. Dat is de essentie van het raadslidmaatschap. Daarom kan iedereen het ook doen. En daar kan je gewoon ook in de openbaarheid over praten. Kijk, het hele idee van een gemeenteraad is dat mensen s'avonds uh, uh, fluit huis gaan, even uit het stadhuis lopen. En daarover dagelijkse zaken beslissen die iedereen aangaan. Daarom zijn het allemaal uh, mensen die, uh, die, die uh, het niet voor hun vak doen. En dus dat hele zware probleem, dat is iets heel ingewikkeld is, waar je heel geheimzinnig over moet doen. Nou, dat komt heel, heel, heel zelden voor. Ja, dus ook, ook bijvoorbeeld uh, uh, zaken op leven en dood, of een beetje ertussenin kwaliteit van leven, die heel gevoelig liggen. Daar moet je gewoon in alle hoedanigheden over kunnen praten. En bijvoorbeeld als uh, zeg maar in een fractievergadering, want je zit natuurlijk in fracties, als in een fractievergadering een standpunt wordt ingenomen waarbij de partijpolitieke positionering ook een rol speelt, uh -huh. uh, kan, kan je daar gewoon publiekelijk, moet je daarover kunnen praten? Okay. Of... Nou, kijk, te beginnen, uh, uh, kijk, uh, ik zei het net al: uh, gemeenteraad en lokale politiek gaan over dagelijkse zaken. Dus zware zaken over leven en dood. Dat hebben nee, wij in, jezelf, die, uh, in Nederland uh, uitbesteed aan, uh, aan de nationale overheid. Ja, komt de... toch terug? Zo ja, juist. Ja. Dat is wel een nieuwe ontwikkeling. Dat maakt het wel uh, uh, dus spannend en ook lastiger voor gemeenten. Kan je dat uh, van gemeenteraadsleden vragen? Dat wordt niet een heel ingewikkelde kwestie. Maar op dit moment speelt dat dus nog eigenlijk nog niet. Het tweede probleem wat je schetst van uh, het verhouding tussen uh, fractiediscipline en eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat is een, uh, een lastige, dat speelt wat wijs in de politiek. Ben je nou loyaal aan je eigen partij of ben je loyaal aan je eigen voorkeuren? Nou, Met een beetje geluk uh, liggen je eigen voorkeuren in het verlengde van de voorkeuren van, van de politieke partij. Dus zo'n uh, zo afweging is niet zo vaak voor. Daar bedoelde? Dat... Dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel eigenlijk te zeggen als, als uh, de stemmen staken in de fractie bij wijze van spreken. Uh -huh. En er wordt een positie ingenomen die uh, zeg maar een unieke positie in het partijpolitieke spectrum oplevert... Uh -huh. En dus dat dat de doorslag geeft, mm -hmm. moet je daar dan je mond over houden? Nou, dat is uh, je eigen keuze in dat geval. Je moet daar niet je mond over houden. Niemand kan je daartoe verplichten. Het effect ervan is wel dat als je je, je dus uh, niet, niet uh, conformeert aan het standpunt van je eigen partij, dat je vaak uh, uh, nou, niet meer verder kan met die partij en voor nee. jezelf verder moet gaan. Maar dat is een afweging die je zelf moet maken van hoe belangrijk je het vindt om uh, je eigen verantwoordelijkheid te volgen of mee te gaan met je eigen partij. Man... Nee, dat snap ik, maar. maar... De vraag is, van, kan je daar je, komt van doen, gewoon in het openbaar? natuurlijk. Ja, zonder dat je daarmee het partijbelang schaadt. Ja, uh, ja nee, nee, dat schaadt je het partijbelang. Maar je mag als gemeenteraadslid mag je alles zeggen, overal. Je bent okay. gekozen voor jezelf, niet voor de partij. Dus niemand kan je nou, toe verplichten. Hartelijk dank. Dank je wel, Timo. Jo. En een goede nacht. Uh, Linda, uh, ja. toen jij begon... Ik ga er even automatisch vanuit dat je nog niet zo heel veel ervaring had. Je zei het al de eerste keer spreken, de tweede, de derde keer. was was best um, spannend. Wat was hetgene waar je het meest tegenaan liep? Nou ja, kijk als je in zo'n gemeenteraad zit... dat is toch een orgaan wat, wat uh, um, vergaande besluiten neemt. Ja. En om je in te lezen in dat soort grote dossiers... Nou, het hoeven geen eens grote dossiers te zijn. Mm -hmm. um, dat is heel veel werk. En om goed uh, voor de dag te komen. Ja, je moet je heel veel inlezen. En dat is denk ik als beginnend raadslid. Daar moet je, daar moet je al mee beginnen. Eigenlijk al voor de verkiezingen moet je daar al mee beginnen. Ja, met mm. inlezen. En, en hoe, hoe werkt zo'n politiek systeem nou? Hoe gaan de lijntjes? Wat is een motie? Wanneer moet ik een amendement indienen? Um, um, wij hebben dan een carouselvergadering. Dat is een, een, een vergadering waarbij je een specifiek onderwerp uh, bediscussieert. En um, dat onderwerp wordt daar bediscussieerd. Mm -hmm. In de raadsvergadering wordt er eigenlijk alleen maar besloten. En dat is... Ja, dat is een van de van, van, van, van de dingen die je dan pas leert. En, en Niemals, niemand had jou van tevoren een boekje gegeven zo van nou hé, hey, dit is hoe het werkt. Nou, nou ja, behalve mijn opleiding bestuurskunde, ja, dat, dat helpt een beetje. Dat helpt wel, ja. dat helpt wel. Maar die, die boekjes maar, bestaan ja. trouwens in grote mate hoor. Maar, uh, dat is heel ja. goed. Ja. Ja. Nou, help me vooral een beetje op weg uh, uh, Peter, want mijn, mijn ambities beginnen hier te groeien. Hey, maar tegelijkertijd nu. denk ik, uh, uh, hoe in hemelsnaam doe je wat kennis op over dit onderwerp? Nou, als je staat niet helemaal alleen. Kijk, het is, ik heb zelf toevallig uh, uh, tot, uh, tot, tot vorige verkiezingen geregeld meegewerkt in dat soort boekjes. Die zijn in grote mate, die worden allemaal bij raadsleden in het postvakje gelegd als ja. ze verkozen zijn. De vraag is inderdaad, het ligt heel veel meer in je postvakje. Dus de vraag is, herken je dat boekje als een boekje waar je, waar je wat je uh, kan gebruiken om je te ondersteunen. Maar goed, tegelijkertijd, er is wel het inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden, de G4, kan je altijd vertellen hoe het werkt. Maar wat, wat je daar zegt, uiteindelijk moet je zelf aan de lijve ervaren hoe het werkt en uh, hoe besluiten tot stand komen ja. en welke rol je daarin kan spelen, ja. dat kan je alleen maar in de praktijk leren. Aan de telefoon uh, meneer Zonneveld. Meneer Zonneveld, nacht. Goedemiddag mevrouw. Hallo. Ik begrijp dat u vindt dat er alleen mensen in de raad zouden mogen die daarvoor geleerd hebben. Nou, wil ik zeggen dat ik in Zonneveld ben uit de mooie stad, uit de duining. Sorry, kunt u herhalen wat u zei? Allereerst wil ik u mededelen dat ik de Zonnegat ben. uit de mooie stad achter de duining. Ah, oh, oh, die stad. Juist, ja. ja <laughs> nou, nu nee. nu herkent het mijn me ook Ja, denken, ik, ik, ik, ik, ik hoor het nu. Dat, dat... Al jaren was ik vetorens feet op alle omroepen. Op uh, uh, uh, al, al direct een politiek tientje met, met deze stad. Maar, maar uw mening over lokale politiek, meneer Zomveld? Nou. Mijn, mijn vraag was eigenlijk, want per, per ongeluk schakel ik de radio kant, omdat je ook veel is te kijken, dat die ook net zeggen dat 600 euro uh, voor 20 uur betaald werd. Ja. Nou, ik, ik heb een uh, educatie gehad en het uh, dubbele, 40 uur per, per week, mm -hmm. dat zou dus 1200 euro zijn. Ja. Ja, toch? Ja. Nou, dat vind ik al een, een, een aardig bedrag. Vergelijking wacht, was dat, met, dat per week of per maand? Want, wacht even. Het ja, nou. was per maand, meneer Zonneveld? Ja, nee, oké. Okay. Dus dan zou het. Het is 600 euro per maand. Dus niet, dus niet per week. Dus voor 40 uur zou dat dan 1200 zijn, ja? Juist. Yes. Per maand. Correct. Dat is niet, niet superveel, toch? Nee, maar in vergelijking met mensen die zich in de wijsstand moeten leven, vanuit uitkering, of een AOW ja vind ik dat toch wel een groot betaald. Mm, mm, mm, en daar heb ik nog geen probleem in dat ze wat meer verdienen. <coughs> Sorry. Dat ze wat meer verdienen natuurlijk. Maar dat vind ik wel. Dat je een een enige een, een, een ondoorzichtige opleiding moet hebben. Ja. En verstand moet hebben van het, eh, het ministerie of eh, het, het onderwerp waar je je van leest. Ja, ja, ja. Uh, uh, Peter, dat is, dat is opnieuw die, die kennis, maar ja. daarvan zei je van... ...in principe mag iedereen instappen en is dat gewoon... Ja, maar, maar wacht even. Oh. Ik, ik, ik kan je daar een mooi voorbeeld van geven. Nou? Al jaren is er een onder de en een lang het wel een daklozing. Ja? En ik weet niet exact hoe die partij heet. Uiteraard stem ik er nooit op. Uh, ik dacht iets van de partij van, de, van Den Haag wil ik wat in. En van onze, onze partij. Ja? En er is al meerdere malen ook op televisie geweest... Die kamers zijn helemaal vol met al wat dure. Ja, weet je wat dinkend zijn? Ja, ja, die kleine autootjes. Ja, nou, hij is nog iets groter en dat zijn heel, hele dure autootjes. Ja. Maar model modelautootjes. Ja? En die man die voelt gekloot uit en zo. En die krijgt dan wel zijn centen? Nou, dat zou ik wel denken, ik ben allemaal met te weg geweest. Ja, ja. En dan ja. gaat er graag door. Ja. En zullen we dan meer voor de clowns daar zo lopen? Ik ben die maffiaan op Binnenhof daar en zo. En we zijn in de gemeenteraad. En dan vraag ik me af, nou, kijk, ik zou ook wel een, een politieke willen maar er wordt zo gedeeld en Old uh, Boys uh, Network uh, mm -hmm. gehandeld en zo. Als je iets krijgt, dan moet je ook iets terugkrijgen, toch? Of iets teruggeven. Ze werkt toch in de politiek. En zeker op het binnenhof. Maar dan moet je toch wel degelijk toch wel een beetje verstand hebben van, ja, de, de taak die je bedoeld is, uh, van het, het, het, het onderwerp waar je over gaat. Ja. Uh, uh, Joop, ik ga even vragen aan, uh, aan, aan Linda en, uh, of Peter. Wie van jullie wil hier even op reageren? Ja. Nou, het is, uh, ik, ik ben er zelf ook in woorden op Den Haag... maar mijn Haag is dus niet zo goed. Nee, dit is echt goed. Uh, uh, uh, de meneer heeft het over uh, Leefbaar Den Haag... die in 2002 uh, van nul op zes zetels kwam oh. in, in de Raad. Mm -hmm. Overigens al lang ook weer verdwenen is uit de Raad. En, uh, ja, kijk, het is uiteindelijk toch aan de kiezer. Als de kiezer daarvoor uh, wil stemmen... dan is het de verantwoordelijkheid van de kiezer. Alles wat we niet moeten doen als, uh, uh, als de partij bestaat... en dat was bij Leefbaar Den Haag... inderdaad een beetje het geval als de partij uh, bestaat uit dwaallichten... Uh, ...maar dat we hadden kiezen zich maar beter moeten oriënteren. Het is een democratisch recht dat je niemand kan verbieden om gekozen te worden. Dat ja. mag iedereen doen, uiteindelijk hoort het de kiezer kiezen erover. Dus meneer Zonneveld, het is gewoon het, uh, ons systeem? Maar het mag wel een beetje niveau weten, of niet? Ja, dat zou ik wel graag willen, de Of tenminste, ja. te ja. ja. als ik in de reden mag vallen, of tenminste kunnen we wel een beetje niveau in handhaven... ...en een, een, een, een bepaalde ja, eisenstelling aan vertoelatingen wat dan ook... Nou, ik ja. heb vier jaar, vier jaar geleden uh, ge bepleit voor een CITO-toet voor raadsleden. Een CITO-toet oh, ja. voor raadsleden? Ja, een CITO-toet voor raadsleden. Dat je in ieder geval... een is naam. Misschien is het correcte werk niet. Ik kan me niet herinneren hoe die partij heet die. Maar dat is gewoon een idioot. Ja. En zijn kamer stond vol met allemaal die prachtige dure modelauto's. En voor de rest is er geen quote uitgevoerd. Nee. Nee. Er zijn er de hoor. Ja, nee, ik hoor wat u zegt, minister Zonneveld. Uh, Linda, uh, ligt je ideeën toe voor die cito voor uh, raadsleden? Nou ja, dat is meer, meer zoiets van, ja, als er in zo'n raad komt... want ik, ik wil er ook wel voor pleiten dat je wel enigszins wat af moet weten... Van een, een, een, uh, van een gemeente, een gemeenteraad, hoe werkt zoiets... En uh, ja, in, in, in, uh, ik weet niet of je die kent bij in uh, toen de tijd had je me maar in Amsterdam. Mm -hmm. Ja, die, dat, die, die kwam ook uh, in zo'n gemeenteraad. Misschien dat Peter, uh, Peter dit, uh, die persoon ook wel kent. Ja, en die, die was er nooit. En um, ja, zo zijn er, uh, nou niet zoals had je me maar, maar ook wel mensen dat je ja, het is toch jammer dat je uh, in een gemeenteraad komt. wat ik net ook al aangaf. hele vergaande consequenties. Uh, ja. dat een besluit kan hebben. en ja, dat die verantwoordelijkheid uh, niet neemt. Ja, ja nee, dat is... Het meest mooie was nog in het papieren tijdperk. we zijn nu digitaal. maar dat. Uh, dat mensen de raad binnenkomen. en de envelop openmaken. Oh. tijdens de raadsvergadering. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Dat ben ik met je. Peter, uh, maar, maar het, het feit is dus dat, dat zo'n cytotest, uh, uh, uh, waar Linda nu voor pleit. Uh, dus niet bestaat. Gaat dat er ooit komen, denk je? Nee, dat gaat er niet komen. En uh, ik, volgens mij pleit ze ook niet voor. Ze noemt alleen maar dat, dat dat er wel sprake van is geweest. Inderdaad, die geluiden worden je geregeld. Dat een basisniveau moet zijn, maar tegelijkertijd ja, wat het probleem is, als je eisen gaat stellen, dan ga je ook mensen uitsluiten. En dat wil je niet. Uh, en op een gegeven moment kunnen dus meerderheden kunnen, kunnen eisen opstellen aan uh, van waar iedereen aan moet voldoen. Mm -hmm. En daarmee zorgen dat bepaalde groepen of bepaalde mensen systematisch buitengesloten worden. Dat, dat wil je niet hebben. Dus daarom uh, zijn zaken als een test of een toelatingsexamen of zo. Dat, dat, dat, dat kan gewoon niet, want dan uh, ga je door naar een democratierecht van mensen dat iedereen het recht heeft om uh, zichzelf te verkiezen ja, duidelijk. Aan de telefoon Joop. Joop, hallo. Uh, Goedenavond. Een hele goede nacht. Ja, ik vind het een heel vreemd verhaal eigenlijk. Waarom? Want, uh, politieke partijen, die, ja, die hebben dat gewoon niet goed gecommuniceerd. Of, ja, ik bedoel, die moeten toch mensen kunnen enthousiasmeren... om die politiek in te gaan. Kijk, bijvoorbeeld, ik geloof dat het uh, kenderkraden was... en dat daar uh, de SP niet meer meedoet... Geloof jij nou dat een heel kerkraad niemand te vinden is die, die daarvoor geschikt is of al te Sjoch daarvoor is? Dus, dus mijn vraag is eigenlijk, heeft de politiek misschien een bepaalde uh, belang bij dat zulke posities niet worden ingevuld? Hmm. Nou, ik, ik heb geen idee. Linda, wat denk jij? Ja. Ja. Ja. Um, ja een bepaald belang bij dat die positie niet wordt ingevuld... dat zou wel heel naar zijn. Ja, dat, uh... ja maar ik bedoel... Ja. Uh, kijk, uh, misschien falen mensen... Uh, omdat ja, het zijn toch gewoon de burgers uh, Niet iedereen uh, is dan meteen geschikt... ook al worden ze gekozen. Dus ofwel ligt het gewoon aan de... Uh, ja, dat, uh, dat mensen incapabel zijn... maar enthousiast, dat, dat moet wel kunnen. Dus ofwel haken die mensen af of zoekt de politiek niet goed. Niet goed, goed genoeg. Ah, kijk, dat, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel aan de partijen... want uh, uh, zo meteen zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar uh, na, na 19 maart... dan uh, wil ik wel weer dat mijn partij ook weer op zoek gaat... naar die enthousiaste mensen... die ook zich willen inzetten voor de gemeente. En dat moet je wel als partij doen. Ja, tuurlijk moet je dat doen. Je moet mensen enthousiast maken... Uh, uh, om wat te doen voor het algemeen belang. Ik kijk nou nog anders tegen de tweede Kamer aan, tegen de bekende poppetjes. Mm -hmm. Hoe kan dit? Je, dat, dit komt op mij over als een heel raar verhaal. En, en, en, en dan zoek ik daar iets achter. Ja, nee, ik, ik, ik, ik, ik begrijp je, Joop. Ik weet niet of dat helemaal terecht is. Wat denk jij, Peter? Nou, het is er zijn zat mensen enthousiast. Die zijn er inderdaad genoeg. Er zijn ook genoeg capabele mensen, maar het vraagt ontzettend veel van mensen om. Uh, uh, nou ja... 20, 20 uur in de week actief te zijn voor, een, uh, voor de gemeenteraad. Uh, terwijl je ook nog andere bezigheden hebt andere activiteiten. Ja. Dus het is vaak niet te combineren met uh, wat, je, wat je verder doet. En uh, tegelijkertijd, ja, er zijn, er zijn veel mensen enthousiast. En er willen ook nog wel best mensen uh, politiek actief worden. Want laten we wel wezen, uiteindelijk uh, zullen er toch uh, uh, na 19 maart weer een paar duizend uh, mensen gekozen zijn. Die dat weer ja. vier jaar gaan doen. Dus er zijn er nog genoeg. En politieke partijen. Zien liever dat er nog alleen maar meer kandidaten komen. dat ze hebben wel meer te doen dan alleen gemeentegaatslidwerk. Er moeten ook andere dingen gebeuren. Dus die uh, willen graag mensen actief worden. Dus daar niks achter. Het is alleen lastig om dat te combineren met andere dingen. Ja, is helemaal duidelijk. Uh, uh... Ja, en misschien wil de politieke partij ook geen. of zo, want die zijn er toch genoeg? Ja. Joop, ik moet het even hierbij laten, want um, ik heb nog een, een, een verrassing dit uur. Het is een, een nieuw iets hier in Dit is de Nacht. Het heet De Nachtzoen. Het is op televisie al jarenlang een, een favoriet nachtprogramma. En vanaf vandaag brengen we De Nachtzoen ook op de radio. Uh, icon collega Annemiek Schrijver mijmert met een bekende of minder bekende Nederlander uh, over overpijnzingen op de grens van waken en slapen. En vannacht doet ze dat met Suzanne Bosman. Tot voor kort RTL Nieuwslezer, maar sinds afgelopen week... Mijn collega hier op Radio 1. De echte Suzanne houdt van de nacht. En dan vooral in de wetenschap dat er vooral mensen zijn die waken. Op de radio bijvoorbeeld. De nachtzoen. Als RTL-nieuwslezer zit ze voor de camera als haar avatar. De echte Suzanne houdt van de nacht. En dan vooral in de wetenschap dat er mensen zijn die waken. Op de radio bijvoorbeeld. Deze nachtzoen krijgen we van Suzanne Bosman. Kom het zou zijn, Suzanne, dat ik gelezen heb dat jij van heavy metal houdt. Ja, dat kan heel goed zijn. Dat ja. vind ik zo leuk, maar ja. dat zou je niet verwachten. Dat zegt iedereen natuurlijk. Maar... Ja, dat zegt inderdaad iedereen. En dan denk ik van: maar wat verwacht je dan? Nou, en joe, verwacht je... je eigenlijk überhaupt ja, iets? Ja, heel goed. Dus ja. Dat is, uh, maar inderdaad, ik, nou, het, is, het is niet alleen heavy metal. Ik hou van, uh, ik hou van intense ervaringen, om, om het zo maar te zeggen. En heavy metal of andere zware muziek. Uh, valt voor mij onder de categorie muziek die je voelt. Dat is inderdaad Dat is heel, heel wat fijn. anders dan op televisie achter glas zitten... Ja. en je hebt geen idee wie er kijkt. Nee, maar uh, ja, het leven bestaat uit uh, allerlei soorten uh, ervaringen... en dingen die je meemaakt. En het, Voor mij is het televisie presenteren natuurlijk, het nieuws presenteren... wel een heel groot onderdeel van mijn leven. Maar het is niet alles. Is het ook een rol? Uh, ja. Het is deels ook een rol. Ik ben het wel en ik zit daar omdat, omdat ik het heel graag wil vertellen. Ik wil ook heel graag het nieuws vertalen. Het brengen, zo'n uh, sensatiezoeker ben ik natuurlijk ook wel. Ik wil het ook graag vertalen. Um, maar ik ben me wel steeds ervan bewust dat ik het niet ben. Het is RTL Nieuws in mijn geval. En dan ben ik ook nog de nieuwslezer van RTL Nieuws. Dus ik wil het ook heel bewust niet kleuren. Dus ik zeg wel eens, als ik in de make-up ben geweest en alles zit netjes en ik heb mijn, zoals nu nette jurk aan, en dan zeg ik, het is mijn avatar. Dus ik heb er wel heel veel mee. Um, maar ik zal nooit helemaal op zijn Suzans het nieuws brengen. Omdat je wilt het ook weer niet te. Ik wil het wel vertalen, maar ik wil het niet kleuren. Wat voor relatie heb jij met de nacht? Um, wat voor relatie? Ik hou wel heel erg van de nacht. De nacht heeft iets uh, kwetsbaars. Jij, jij bent kwetsbaar in de nacht. Hè? Denk alleen maar aan slapende kinderen bijvoorbeeld. Of het feit dat je je te rusten moet leggen en je eigenlijk blootgeeft aan de nacht. En aan alle onheimische alle, alle dingen die, die zich zou kunnen, zouden kunnen afspelen. De nacht heeft iets anarchistisch. Hè? Daar gebeuren juist dingen die uh, nou je. Ja, het daglicht niet kunnen verdragen. Ja. Dus dat geeft ook wat vrijheid op een bepaalde manier. De intimiteit van de nacht vind ik geweldig. Ik hou ook heel erg van nachtradio. Dat je of in je bedje ligt met een oortje, of ik heb vaak late diensten, kom ik laat thuis. En dan in de keuken met een klein lichtje luister ik dan nog een tijd naar de radio. En het feit dat, er, dat jij nog op bent, en dat is verder heel stil. Bij mij, in de straat is het heel stil. En dan loopt dus een kat. En dan loop je zo naar huis. En je komt dan in dat doodstille huis, waar dan wat kinderen en een man al aan het slapen zijn. En dan zit ik zo in de keuken. En dan is het zo geruststellend dat er nog mensen op de radio zijn die nog op ons passen. Ja. En uh, dat, er, dat er nog ergens een hele kleine nieuwsredactie... de boel in de gaten houdt voor ons. Ja. Mm. En maar jij bent vanavond onze moeder des vaderlands. Mm. Hoe, hoe wil jij ons op bed leggen? Wil je dat ze slapen of juist niet? Moeder des vaderlands en ik leg je op bed. Dat vind ik vrij aanmatigende gedachte. Um... Zij de vrouw die iedere dag het volk toesprak? Uh, ja... Maar niet als een weervrouw die zegt dat je je bedstokken aan moet doen... en je paraplu morgen niet moet vergeten. Ik vertel je gewoon wat er gebeurt. En dat moet jij interpreteren en tot uh, je nemen. Ik zou het liefst natuurlijk willen zeggen, maak je geen zorgen. Want het moederlijke heb ik nou ook uh, in moor stiekem. Maar ik denk niet dat ik dat kan zeggen. Nee, ga lekker slapen. Waarom kan je het niet zeggen? Er is er genoeg om je zorgen over te maken, bedoel je? Ja, wie, ja, en misschien zijn er mensen die zich heel terecht zorgen maken. Ja. Dat weet ik wel zeker. Heel veel. Mm -hmm. Dus uh, als je dan zegt, uh, ach, maak je maar geen zorgen, dan is dat zoiets van... het nou, komt wel weer goed. En dat klinkt dan al snel heel banaal en uh, weinig empathisch. Want ik snap dat mensen soms niet kunnen slapen. Als je niet kunt slapen, dan hoop ik dat er toch nog ergens iemand wakker is. En uh, op ons let. De nachtzoen van Suzanne Bosman, de eerste. En er zullen nog vele volgen hier in de nacht. Het onderwerp van het eerste uur, lokale politiek. Ik moet het helaas al gaan afronden. Peter, mag ik je heel erg bedanken voor je kennis en je bijdrage. En Linda, jouw aanwezigheid hier in de studio midden in de nacht. Dank je wel. Jij Dag bent verkiesbaar 19 maart in Kastrikum voor de VVD-lijst 1, nummer 4. Dus bij deze heb ik wat reclame gemaakt. Dank je wel. Dag. <laughs> Goed.